Zes uur remonteree met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië zijn twee verdachten aangeklaagd voor de moord op drie mannen dinsdagnacht in Birmingham. Volgens getuigen probeerden de mannen tijdens de rellen van afgelopen week winkels in hun buurt te beschermen. Ze werden overreden door een auto. In Londen en andere Engelse steden waren ook vannacht veel meer agenten dan normaal op de been. De politie wil kosten wat het kost voorkomen dat uitgaansgeweld uitmondt in nieuwe rellen. In de Noord-Ierse stad Londonderry is het tot gevechten gekomen tussen katholieke ruilschoppers en de politie. Traditiegetrouw wilden de katholieken een historische mars van de protestanten verstoren. Toen de katholieken met molotovcocktails gingen gooien, greep de politie in. Voorafgaand aan een concert in de Amerikaanse stad Indianapolis is het podium ingestort en daarbij zijn zeker drie doden gevallen, melden de lokale autoriteiten. Zeker 24 mensen zijn gewond geraakt. Onder het ingestorte podium zouden nog mensen liggen. Het podium is waarschijnlijk omgevallen door de harde wind. Er was storm voorspeld. Amerikaanse president Obama heeft met de Britse premier Cameron en de Saoedische koning Abdullah telefonisch overleg gepleegd over de situatie in Syrië. Ze willen dat president Assad onmiddellijk stopt met het gebruik van geweld tegen zijn eigen burgers. In verschillende steden in Syrië wordt nog steeds gevochten tussen betogers en militairen.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 Tijdens de Japanse bezetting van Nederlandse Indië zaten zo'n 140.000 Nederlandse burgers en militairen vier jaar vast in Japanse kampen. Zeker 25.000 van hen zijn omgekomen. De grote Indië herdenking vindt morgen plaats bij het Indiëmonument in Den Haag op de eigenlijke dag van de Japanse capitulatie. En dan het weer. Vanochtend opklaringen, vanmiddag meer bewolking, kans op een bui, maar ook af en toe wat zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De Schippers van BNN. Goedemorgen, het is drie minuten over zes. Je luistert naar 4-7 op Radio 1. Het laatste uur van een speciale uitzending van uh, dit programma. De Schippers van BNN en Frank is er ook. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, Schipper, Hoi, Schipper. Zet, zet, zet. Laat nu eens een beetje echt het ja, laatste uur. We stoppen ook met dat ahoy hoor. Jan is klaar. Ja. Ook, ben je er al een beetje zat van, van dat Schippers gedoe? Nou... Ja, op een gegeven moment was je er wel klaar mee. Ik was het, na die drie weken was ik het wel heel erg zat. Ik was zo blij dat ik gewoon weer even in mijn eigen huis was... en niet op een dobberende boot. Ja. Maar ja, het, het is wel echt een hele vette reis geweest, Luc. Hoe langer het duurt eigenlijk dat we er vanaf zijn, hoe meer ik besef hoe vet het was. Ja, nee, dat, dat, vind ik ook, dat vind ik ook. En dan nou, kijk nog eens een keer gezien. de foto's terug op onze oh. Facebookpagina. Slash de schippers van BNN. En denk ik van, ah, dat was wel mooi. Ja, ja. Was een mooie man Filmpjes doen. staan er ook nog op. Filmpjes. Amsterdam Rijnkanaal, dat was echt. Ja. Nou, ja. Ah. Mooie verhalen hebben we, hebben we ook uh, uh, gehoord. Bijvoorbeeld van een havenmeester in Wageningen. Uh, daar kwamen we een man tegen. We moesten daar betalen. Uh, want je betaalt dan een... een een euro per meter voor je boot, dus 9 ja. euro... plus nog anderhalf euro voor stroom, zo ongeveer. Nou, dan, dan heb je dat, dat bedrag. Dan moet je dan even afkomen rekenen bij de havenmeester. En toen zag jij op een gegeven moment een briefje liggen bij die havenmeester... waarop stond dat hij um, niet dronken was. Nee, dat hij, dat hij misschien wel zwalkte als een dronken man, maar dat hij niet dronken is, want mensen denken dat dan. Ja, hij had dus een ziekte, MS. En uh, nou, dan moesten we hem natuurlijk even naar vragen. Die grote, die maakt op de kop van de deelsteiger. Op de kop. Ik heb blauw blaas alweer op, man. Maar. Uh, ja. als je met die boten uh, tegelijk komt. en je wil allemaal bij elkaar leggen. dat is wel heel op, hè? Laten we willen dat ook even betalen? Even kijken, Kim. Ja. Yes. Bieren. Uh, even kijken, de bootlengte: 39. 39. is uh, 15,30 euro. Krijgt u wel eens de, de vraag of u dronken bent? Want ik zie hier een briefje liggen. Dat ja. het eruit ziet als je loopt als, uh, als een dronken man door de ziekte, MS. Ja, dat, dat zeggen ze vaak niet, maar uh, dat hoor je wel uh, actief luisteren. Ja? En is... hoe lang ligt het briefje er al? Sinds uh, een week of twee, denk ik. Oké. Okay. Oh, je bent net pas havenmeester hier geworden? Nee. Of, of weet, net erachter ik, gekomen dat mensen er zo over denken? Ik ben een hele tijd ziek geweest, dus ik uh, ben pas weer begonnen. Oh, okay. maar je kunt uw werk wel doen met de ziekteproces. Ja, ja, ja, ja, dat Het was best wel een pittige ziekte. Het is een ziekte van je zenuwstelsel, dus... Uh... Als je zenuwen je spieren niet meer prikkelen, dan hou het op. Hè? Ja, goed, goed. Dus uh, ik heb uh, een hele tijd uh, niet meer kunnen lopen. Oh. Dus uh, ik heb drie maanden naar mijn reparatiecentrum geweest. Dus vandaar dat ik uh, eigenlijk pas weer uh, net uh, begonnen ben. Maar nu loopt u wel weer kwiek over de stijgers hier, toch? Als ik mijn hart loop, dan... Uh... anders <laughs> valt u om? Ja. Echt? Ja, haast, Maar het is net zo iemand zien als een, als een klein kind dat net begint te lopen. Uh, dat dat, dat loopt hij altijd uh, heel snel. Dan valt het niet om. Nee. Kijk, en als ik heel langzaam loop of stilsta, dan ga ik hem uh, heen en weer, voor mijn gevoel dan. En... Maar het werk is wel weer te doen nu, want ik zie de boten aanmeren en ik zie... Uh... Ja, maar het is niet zo... Uh, ik sta wel aarzelend uh, erop, ja. ja, sterker dan. Ja, oké. Okay. Fijne dag. Ja, ja, ja, prima. Oh, u kwam voor de stroom. Ja. De Schippers van BNN. En daarna ging onze tocht weer verder en we dachten op een gegeven moment... weet je wat, we moeten maar eens uh, met de waterpolitie gaan babbelen. Ja. Want ja, er gebeurt niet zo heel verschrikkelijk veel op het water. Het is een beetje saai soms, een beetje, oh, een beetje gezapig allemaal. Dus we dachten, laten we het avontuur nog maar eens een keertje extra opzoeken. En dus gingen we mee met wateragent Fransie. We varen even naar, naar een nieuwe doelgroep toe, Frank. Ja, een hele mooie speedboot met, met een rood zeiltje eroverheen. Ja. Waarom, waarom, nou, uh, waarom houden jullie dit nou in de gaten? Nou, omdat hier al uh, wet en regelgeving aanhangt. Hier hangt aan dat die, uh, die gezagvoerder, lees schippen, van die boot... die moet een vaarbewijs hebben, vaarbewijs 1 geldt hier...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 Ja, en als zo'n speedbootje er dan toch vandoor gaat, dan is het echt Amsterdam all over the place. Ja, ja dan wow. hebben jullie wel eens achtervolging ook met, ja, met ja, ja. Mee, ja? Net, net als op de weg daar hebben wij... Ja, goed. Ja, maar, maar dan zie je ah, er eentje zo voorbij komen dat je bam, ja. erachteraan. En dan gaan wij bam erachteraan. En dan? Nou, goed, dan uh, gaan we controleren. En dan gaat het net als op de weg. En dan gaan we, gaan we proberen hem staande te houden. Dan gaat er ook wel eens echt eentje helemaal vandoor. Dan gaat er echt ook wel eens eentje, dan, eentje vandoor. Jij... Nou, goed, ze moet altijd naar een haven.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 Nee, dat wordt er wat rigoureus. Ja, nou, ja. nee. Maar als het moet, dan moet het. Ja. Nou, ik, al, ik had er wel zin in om mee te gaan. Ja, jij was, maar jij ik kon het uh, ook goed met een vinden hoor. Ik, ik zat een beetje in een hoekje voorin, want ik had het ook heel koud. Oh, maar jij had ook... ook het was ook helemaal geen lekker weer. En jij hey, dacht maar, van, joh, de zon schijnt, ik trek een korte broek aan en een t-shirtje. Ja, ik denk, huppakee, gelukkig had ik nog een zwemvestje dat er overheen moest. Dat hield me nog een beetje waar, maar ik zat echt kou kleum in de punt. Ja, het was echt... Uh, ja, zat echt een beetje te bibberen. Ja. En toen werd je ook nog aangesproken voor dames. Nou, of, <laughs> we, ja... wel leuk. Ja.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 Dank u wel. We Oké, okay, dank u wel hè. Sinds. Okay, nou, dat was nog niet al te spannend. Daarna gingen we twee bejaarde boeven controleren. die waren het. Die waren het. Ja, die zeiden de dame tegen jou. Uh, dus jij hoopte al op flinke bekeuring. Mm -hmm. En dat had zomaar gekund, want we gingen checken op de vispas. Goedemorgen. Goedemorgen. We wilden als je even uw vispas. En even kijken waar u mee visst. Wat ja, u er dat dan dat aan zit. Doe eens maar wat eraan zit. Voor Dood ja, maar dan wil ik altijd even kijken. Nou, dat is een dood. Hij hapt dan uh, laat ik hem zakken. Ja, dankjewel. u wel. <laughs> Dank u wel. Dat mag, hè, dood aas. Als het met levend aas is, dan ja, dat is absoluut een procesgebaan. Nou, vispasje erbij. Vispasje, vislijstje. Ah, dank u. Oh, nee, is een vaarbewijs. Ja, dat kan ik ook gelijk zien. Ja, maar het vaar niet. Nee, nee, maar... Oh, ja. Ben je niet uit de lucht komen vallen wel? <laughs>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 Break out on come tomorrow Tomorrow I'll be gone sitting tonight And fight the break out on come tomorrow Tomorrow I'll be gone Jerry Save safe tonight hier bij Radio 1 in 47. Speciale uitzending. De samenvattingsuitzending eigenlijk van de Schippers van Bienen. Zit je er lekker in? Ja, ik vind het een hele leuke klaar. <laughs> heel goed, heel goed. Um, we kregen de hele tijd opdrachten. En die opdrachten, ja, daar dat, dat draaiden er toch een beetje om. Dat was wel de rode draad was ro was de reis. Ja, precies, want we kregen dus elke keer een opdracht. Eerst jij, Frank, dan ik, en, enzovoort, enzovoort. Als we de opdracht behaalden, dan kregen we een punt. De uiteindelijke uh, verliezer, die zou gekielhaald worden... Uh -huh, en dat uh -huh. ben jij geworden... Ik was uiteindelijk... nog schrammen op mijn rug. Hoe <laughs> <van. laughs> je het zien? Oh, man. Het is echt een beetje rood. Ja, maar Het was een scherpe boot. Oh, maar ja. Nou goed, um, dat straks. Uh, ondertussen uh, moesten we dus al die opdrachten doen. En een van de opdrachten die ik kreeg... is helpen met een... Uh, een, een, een met een smid. Ja. Een smid moest ik helpen. Omdat met mij, de prestatrice van BNNTD, vond ons heel erg lijken op... Uh, op uh, de schippers van een chameleon. Ja, en de, en de vader daarvan is natuurlijk een smid. Ja. Voilà. Dus ik... Uh, Vroeg uit bed, jij meegesleurd. Oh, dat was heel vroeg, Luc. Ja, acht uur zaten we Vroeg zo ooit, hoor, dit. Zo, het is dus heel erg vroeg. We zijn er nog nooit zo vroeg op weg geweest. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, Luc. Had het uur recht, hè? Ja, sorry. Ik <laughs> zit <laughs> een beetje te slingeren. <laughs> slaaptronken. Uh, <laughs> ja, slaaptronken zitten wel op het water. En we zijn zo vroeg omdat we een smederij moeten zoeken. Nou ja, we willen natuurlijk ook wel weer op tijd op de plaats van bestemming aankomen. En nu heb ik een smederij gevonden, Frank. Ja. In Arnhem. Daar varen we langs. Daar varen we langs. En uh, uh, als het goed is, ligt die smederij. Het is een oude westerse smederij. Die ligt aan de haven. Dus dat kunnen we in Arnhem even aanleggen en uh, eventjes naar die smederij toe we uh, gaan, een uurtje. Hebben we dat punt binnen slepen? Ja, precies. Loop ik even, of, uh, sleep ik even een punt binnen. Nou, we vinden nu volle kracht vooruit in de vroege ochtend. Het is rond een uurtje of acht. Dus uh, dat is wel mooi. Ook wel een keer leuk zo vroeg varen. Nou, uiteindelijk uh, vond ik dus een smid. En het was niet zomaar een smid, namelijk een ambachtelijke smid. En dan lopen we dan op een uh, prachtig industrieterrein ergens in Arnhem. Niet echt een sfeervolle plek dit, hè? Nee, in de Industriestraat. En dan staat een bordje Smederij Vrijling, ja, nummer 7. en dat is mijn smederijtje. Ja. Goedelijk. Hoi. Hoi, ja, ja, lucky ah, king. Hallo. Oh, Hallo. Ah, Vrijling zelf van de smederij hier. Ja. Kijk, Mooie muziek heb je aan hier. Ja, dat is, dat is ook raar, joh. <laughs> Ja, allemaal oude grote machines? Nou ja, je ziet dit zijn machines, ja het weegt gewoon 4.000, 5.000 kilo zo'n... Uh... Want wat, wat, wat doet zo'n ding bijvoorbeeld? Dit is een hele grote zwarte machine en uh, het lijkt alsof op een soort rat zit eraan. Ja, het, is, uh, het, is, het lijkt een grote, het is, het is een pneumatische hamer met een, uh, ja, een gewicht van 100 kilo die uh, drie keer per seconde op een aanbeeld slaat. Uh, ja. Het is echt een uh, vooroorlogsstuk. Uh, Hoe kom jij eraan? Ja, daar uh, ben ik tegenaan gelopen. En, uh, het, is, uh, het was eigenlijk afgeschreven. Ik heb er ook een, een paar maanden werk aan gehad om hem weer uh, aan het praten te krijgen. Maar ja, eenmaal uh, werkend. Ja, als je er uh, mee werkt, uh, het is gewoon uh, de Rolls Royce onder de hamers. Uh, het is echt uh, een waanzinnig gaaf uh, product. Uh, voor oorlogs, maar onverwoestbaar. Uh. En is dit, dit is van jou, dit is jouw smederij? Ja. Project... Maar, ho maar hoe word je nou smid? Dat, uh, dat heeft ook heel lang geduurd voordat ik wist waar ik wilde worden. Want hoe oud ben je? Ik ben uh, 37. Yeah. En uh, ben in 1999 uh, uh, ben ik voor mezelf begonnen. En met succes eigenlijk wel. Nou, ik had eigenlijk gewoon wel uh, ja, het gevoel dat ik met, uh, met metaal en uh, creatieve vaardigheden daarbij. En ook een beetje de zelfstandigheid erin. Toen dacht ik van ik ja, gewoon proberen hekken te verkopen. En ik had al een studie gedaan voor metaalrestauratie en dat mocht uiteindelijk gewoon een, uh, ja, een smederij opleveren. En toen moest ik nog even een uurtje aan de slag, en toen heb ik een beetje de jongens zo open, no problemen. Het lijkt wel een beetje van Star Wars. Uh. Kun je wat zien daardoor? Ja. Het apparaat wordt aangezet. <laughs> Het staat daar als een uh, levend standbeeld. Dan moet je ongeveer op een... Uh, zie je dat draadje, zo yeah. lang als die is? Ja. Yeah. Zover hou je hem uh, van het staal. Oh. <lacht> Gaat hij goed Luke? Ja. ja. Wat doet -ie nu? <lacht> hij nu? Uh, hij is flink aan het bakken. Wat is er Het wel 31 december. Yeah. Ah, ja. Ja, ik, ga even, ik ga even een beetje hoefwijzers lassen en dan ja. komt het goed ja. Ja. Succes, jongen. je bij. Ben lekker? Leuk, ja, Toen was De stand gelijk, Frank. 3-3. Of 3-3 Ja, 3-3 was het toen. Toen werd het spannend. Toen werd het echt heel spannend. spannend. Ja. Een paar opdrachten nog te gaan, zo meteen hoor je hoe het allemaal afloopt. Ze duren naar de horizon. Alleen maar water strekt zich voor ze uit Door weer en wind, met de zon in het gezicht Gaan ze door, want ze moeten nog Het is uh, zeker mooi op het water, alleen het is ook een beetje saai op het water soms. Ja. Nou ja, ik kan ja. niks anders zeggen dan nee. nee. ja. En soms zit je gewoon in die boot en dan vaar je gewoon ja, de hele tijd maar. Je vaart maar en je hoeft ja. niks te doen. Het was vooral leuk als ze van de boot afkwamen inderdaad. Dan zat je in een haven en dan sprak je eens wat mensen en dan, ja, dan, dan ging je ook tussen de stad in. Ik heb vaak boodschappen <laughs> gedaan om mijn kleine vouwfietsje. Ja. Maar dat was het dan ook. Ja, ja. er gebeurde niet heel veel. Nee. Dus uh, op een gegeven moment waren we uit het water. En vroegen we maar eens aan een paar mensen. Uh, we hadden er continu achter hun aangevaren. Wat zij de hele dag doen op hun boot? Ja, wat doen we de hele dag? Dat is een uh, goede uh, vraag. Een ja. vraag. Uh, <laughs> uh, over het algemeen zie je dat we soms wel eens naar rechts afwijken. En dan weer naar links. Ja, ja, ja. En dan zijn we allerlei dingen doen. Peter heeft zijn radio ingebouwd vanmiddag. En doen al, allemaal klusjes doe je klusjes onderweg. Ja, ik zag jou nog even op het dak staan ook. Ja, ja ik was gewoon even wat genieten op het dak. Dus dat stond gewoon even in de zon, in een sigaretje. Muziek hard, ja. <laughs> pak bakkie koffie erbij. Wij zitten ook de hele dag op die boot en dan... Ja, jullie waren wat rustig, dat viel me wel op. Hè. Ja, maar ja, wat doe je op zo'n boot inderdaad? Beetje, oh, genieten van de. Lekker van muziekje draaien. Maar Je ziet eigenlijk alleen maar de wal. Ja, maar heb je dan niet het idee dat het lekker rustig is? Ik bedoel, je hebt ruimte, je hebt rust, je hoort de vogels sluiten. Daar moet je van genieten. Maar we drinken koffie en we eten. Uh, dus ja, moet... doe je tijdens het varen. Ja, doe je tijdens het varen. Ja. En waarom varen jullie met z'n tweeën? Nou, Dit is voor ons, voor Peter niet, maar voor mij wel. Het is zeg maar vreemd water. En dan is het prettiger om het met z'n tweeën dat te doen. En jij hebt echt, vinden wij, een heel olijk bootje. Ja. De, de paddy. Ja. Nou, dankjewel. De paddy, de paddy is dat. Hoe lang heb je hem al? Ik zal het niet geloven. Toen ik een hele kleine jongen was, was hij van mijn vader en moeder. Echt waar? Ja, en ik heb hem overgenomen. En mijn vrouw vindt het ook hartstikke leuk. Ik heb hem nou een jaar of... 12, 13? Oh, maar wat is het voor een boot? Dat is een beetje een gek bol bootje. Ja, nou, een flat. Hij is in Leiden is die gebouwd door, door een scoutinggroep in de jaren 60. Jezus, dat, dat ding heeft ja. een hele historie. Ja. Ja? Ja, hoe... <laughs> hoe komen jullie eraan dan? Mijn vader die heeft hem in Leiden gekocht in de jaren 80. Toen was hij ook van een gezinnetje en die wou een grotere boot. En mijn, uh, mijn vader en moeder die waren ook wat groters in die tijd. En sinds is die eigenlijk altijd van ons gebleven. Maar dan kom je dus echt uit, een, uit een, uh, een schippersfamilie bijna. Ja, eigenlijk wel. En uh, wat, voor, wat voor type mensen zijn nou die schippers? Nou, hele wat... relaxe mensen zijn ja. we. He, hele wisselende mensen. Je moet allemaal van een drankje houden. Op het water kom je allerlei mensen tegen. Je komt uh, professors tegen. En je komt, uh, wij noemen we altijd de tokkies tegen. Weet je, uh... Hier zijn de tokkies. De tokkies. Ja? Nee, dat noemen we wel eens zo. Ja. Dat zijn boten die met allemaal handdoeken en vlaggetjes en stickers. En tien kinderen. Weet je wat wij hebben eigenlijk? Wij hebben en stickers. Ja, dat zijn we de nou, ik, nou, ik wij dacht ik. ook dat jullie de tokkies nee. waren. Nee. Where do we go from here? Hard on van allevast in 4.7 op Radio 1. Frank. Dat weet ik. Je had vaak ruzie. <laughs> nou, ruzie ruzie, was de... ruzie ruzie, Niet met jou sowieso. Nee, nee, drie nee. weken lang... Uh, maar die bedwetere gesnorren, daar was je wel een beetje klaar mee op een gegeven moment. Hè? Maar het was... Allereerst hadden we echt allemaal een snor, Luc. Ja. Daar heb je echt gelijk in. Ja. En... Te pas en te onpas, hoor. Niet dat ik vroeg meneer, kunt u mij misschien uitleggen hoe dit werkt? Nee, ik was gewoon dan iets aan het doen en dan meteen, Hup, nee, je moet het zo doen, ja, je moet het zo doen. Een voorbeeldje daarvan is dat jij een snoer aan het oprollen was. Onschuld hemzelf, was hij. Onschuld, je zat wel <laughs> even het elektriciteitssnoer op te rollen. En toen kwam er een man naar je toe en die ging even uitleggen hoe het anders, nee, hoe het beter moest. Als je een snoer oprolt, dan pak je een beet. Kijk wat ik doe met mijn hand. Ik geef hem een slagje. Ja. En dan komt hij automatisch goed in die lus te liggen. Maar nu wordt hij wel heel erg klein. Ja, oké. Okay. Dat kun je ook groot doen. Okay. Maar als ik het zo doe, dus om mijn arm heen sla, een beetje ruw, dan gaat hij kapot. Ja. Dit moet eigenlijk keurig doorlopen. Ja, dat is een... ja, ja dat is wel een goede is tip hoor. Ja. Wel. Sterker ja. nog, ik heb het volgens mij een keer tegen je gezegd. Volgens... Nee, nee, nee. Jawel. Dat het mooier was. Je ja. ziet het namelijk heel veel mensen doen hoor. Kijk. En je voelt het ook, dan valt hij in. Ja, hij gaat valt, valt keurig in die bocht. En anders krijg je dat. Dat je het een keer om... je snoeren om toezicht van je... u nee. doen? Nee. Oh, mooi. Ja, nee, ja, nee, nee. Andersom, andersom. Oh. Ja, je moet door. Nee, nee. Zit dus nog een keer. Ja? Kijk wat ik hier doe. Ik geef hem hier al een draai. Zodat hij zo goed draait. Dat hij daar draait. Dat ik na 2,5 week dit nog moet leren. Dat zegt eigenlijk al veel okay. over me. En in diezelfde haven, waar jij dus een beetje ruzie... Een beetje, nou, ja, ruzie was, was geen ruzie. ruzie, maar je was wel een beetje in van. Ah ja, het was gewoon irritant dat hij er even voor mij de les kwam lezen, ja. ongevraagd. Ja, je was gewoon lekker bezig. Ja. Uh, in diezelfde haven lag ook een boot. En die boot die stond te koop. En uh, nou, we wilden net vertrekken. En toen zagen we dat er twee uh, kopers aankwamen voor die boot. Dus we gingen toch maar eens even kijken waarom die eigenlijk te koop stond. Hoe duur is hij?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 Groningen. Ja, een rondje, rondje onderlangs. We hebben een aantal uh, dingen gedaan. Ja, het is gewoon altijd leuk. Het is altijd feest op een boot. Help, neem maar afscheid van de Rode Draak. Ja. Ja. Ik zou voor de laatste eer ja. Ja, dank. Dag Rode Draak. De Schippers van BNN. We waren op een gegeven moment in Zutphen. Leuke avond gehad in Zutphen. Oh, dat was een soort beetjesavond. Ja, ja, dat was, dat was zo... onze enige vrijavond. Ja, ik zag je ja, flirderen weer een beetje op als echte ja. ras Amsterdam je weer een beetje ik was op. Was in de stad. dat ja. Ja. Ik week ik een stadsgroep. Oh, wel was het zulven. Ah, maar we hebben in Maurik echt ergens afgelegen gezeten, in Vianen. We ook in Wageningen lagen we afgelegen. Ja, Vianen was trouwens wel, wel mooi aan ja. de lek. Ja, ja, ja, precies. Ja. Dat was wel, ik, daar, daar had ik nog vertelde ik mijn vrienden nog over dat het zo ja. mooi was omdat je dan op, op zo'n donkere stijgen uh, in zo'n inham van de lek en dan ja, je tuurde echt naar de lek toe. En eens in de zoveel tijd, eens in de tien minuten. kwam er zo'n enorm vrachtschip langs. En die ging er zo door. Ja, en dan wist je ook van: nou, dan ging je, dan ging je een beetje golvend op die stijgen en als je dan uh, sliep, dan merkte hij dat ook een beetje dat het die boot zo opnieuw neer... helemaal stil ja, ja. in die haven wel mooi ja, dat vond ik wel mooi maar ik was blij dat we even in een, een bruisend stadje waren want het was een soort beentjesavond en we hebben daar lekker gepimpeld ja, op nou, het terras zeker en de volgende ochtend uh, voeren we verder richting Deventer ja. wat ook wel mooi was gingen we over de over de Gelderse ijssel hadden we stroom het mee ging hard Ging heel hard. Ja, ja zeker. Je ja. merkte ook wel bij het aanleggen dat het dan, omdat je heel veel stroming hebt, dat je dan uh, heel snel ja, eigenlijk haast uit de bocht heen. Maar welke haven vliegt. hadden we ook weer in we deze? We hadden een haven dat, dat we aankwamen varen en dan hadden we meteen een plekje. Vooraan de haven. Mooie plekje. Ja, en nog gezwommen ja. ook. En uh, wat wel grappig was, er was heel veel bedrijvigheid daar s'avonds. Het was ook een soort sporthaven. Dus daar kwamen heel veel uh, mensen sporten. En nou, wat doe je in een haven? En op het water ga je roeien. Daar lopen we naartoe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 Geen idee. Ja, hoe nee. ja. hey, waar... geef je dan aanwijzingen dan? Ik uh, volg de voorste man. Okay. Is, nee, het is het de eerste keer dat je roeit? Ja, echt de eerste echt keer. Ja, zeker. En hoe was het? Ja, super. Hoe ja, deed je ja, Super Waarom wilde je dan ineens gaan roeien? Ik ben gestrikt door uh, Ron met een fles whisky. Ah. Dus, uh, ah. <laughs> Jullie missen nog iemand natuurlijk. Hij is mijn overbuurman. Die moeten ze nu dan allemaal eens mee. Hoeveel mensen heb je nodig in zo'n boot? Acht roeiers en een stuurman.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 En wij zitten bijvoorbeeld ook vast met onze voeten, vast met onze billen. Ja. Dat is wij anders dan in zo'n eentje op de sportschool. Ja. Er komt de concurrentie aan, hè? Ja, dat klopt. Wie, zijn, wie is beter, jullie of zij? Ja, wij zijn het snelste team van ja. de vereniging. En zij zijn heel hard aan het oefenen om daar veranderingen aan te brengen. Maar je ziet ook wel een beetje dat zij nog lang niet zo snel zijn, hè? Ja, je, je kunt echt. het. Als kom je kom hier ook helemaal uitgeput aan ook. <laughs> En hierna voeren we verder en we voeren me en we voeren me en we voeren me eindeloos. eindeloos. Op een gegeven moment dachten we heel even dat de benzine op was, of de diesel. Nou, wij voeren op een gegeven moment... In het begin hebben we ons al dat rond de twee, 2000 toeren gehouden, zo 2200. Ja. Op een gegeven moment gingen we naar de, over de 3000 maar Dat toeren. ging ook lekker. Want ik was het een beetje zat ja. en het klonk wel gewoon goed ja. qua motor. ja. Maar in één keer, toen had jij het roer weer overgenomen. Ja, en zo. na een kwartiertje of zo... Ging dat in... Ja, echt, maar zo ging hij. Die... Frank, Frank, yeah. Frank! <laughs> ja. Ik lag voor in de, in de kooi even een tukje te doen. Ja. Yeah. En toen... Uh... Dan dachten we, shit, straks liggen we hier stil op die IJssel. En dat is wel balen, want dan ben je dus een stuurloos schip... Uh, die uh, zonder uh, motorkracht op een stromende rivier... en dat is best wel link, want uh, die, die rivier... daar komt ook vrachtverkeer op je afvaren natuurlijk. Dus moet je, wel een beetje, je moet wel kunnen sturen en wel gas kunnen geven. Dus nou, toen hebben we maar een beetje rustig aangedaan. Dat duurde natuurlijk alweer een stuk uh, ja. langer. <laughs> toen kwamen we aan in, in Kampen. De andere kant van Kampen, want we hadden op de heenweg ook al in Kampen gelegen. En een uh, heel mooi plekje. Dan keken we uh, uit op de stad Kampen. Het romantischste plekje van de haven, zei de beste uh, havenmeester. <laughs> Precies, wat een leuke vent was trouwens die havenmeester. En uh, nou, daar mochten we ook even tanken bij hem, want hij had een pompje. Zo, aangelegd aan een stijger. Ja. In de haven van uh, Kampen. En we uh, moet even tanken. Hij is echt bijna leeg. Het niet veel gisteren nee, ook. Nee, we hebben nog uh, drie dagen dat we ermee moeten varen nu. Ja, haalt u wel hè. We hebben nog nooit getankt, hè. Gewoon erin knijpen. Nou, dan ga je Frank. Gewoon erin knijpen. Wind ja, <laughs> <binnen houden. laughs> En dan knijpen. Dieselknopje. Ja, we zijn er. Ah, ja. Gewoon erin drukken en knijpen dus. Ja, en dan pakken we zeeps op. Ja, dat hoorde ik. Dat is een trucje. Ja, dat, is gewoon de, de, dat verandert de waterspanning hè. Maar dat is het beste met drift. Er valt dus diesel in het water en dan. Nou ja, eigenlijk kun je het beste laten verdampen. Maar ja, voor het milieu. Iedereen denkt... Dus dan doe je zeepsop erover en dan zak je het naar de bodem. En dan zie je het niet meer. het is gewoon een beetje het verbloemen van dat er heel veel... Precies. Eigenlijk kun je het beter laten verdampen. is veel beter. Hoe duur is het eigenlijk? 140. 140? 140, ja. Dat valt wel mee, want de wet, ons wetten de hele gezegd... dat het hartstikke duur is aan het water. Ja, maar in deze haven is het meer uh, ja, als een service aan de watersporters. Dan zeggen ze van... Uh,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 Die kost ook bijna 10.000 euro. Maar ze verzinnen dan weer wat nieuws, en dan ja. moet er weer wat nieuws komen. Mijn geld kijken bij dat Luc? Ja, het is niet. Maar nu goed. gaat dit gaat wel goed, hè? Want de slang zit erin. Ik hoor hem, ik hoor hem ook, ook stromen. Dus Volgens mij komt het wel goed. Ja. Ja. En daarna moesten we ook nog even afrekenen. Wat is Nico? Wat is de eindstand? 121 liter, jongens. 121 liter? Ja, en dan komt het komma 3. Ah oh, ja. <laughs> Oh ja. Ja, het precies Je het ja precies weten ja ja weten, toch? we ja, zijn we 170 euro kwijt weinig hè het is, het is bijna te geven hè <lacht> ik zie dat jullie ervan denken van nou dat valt mee <lacht> dat is een extra katje Luc, uh, jij betaalt kijk even af oh. lijkt wel een werk <lacht> Man make them happy Cause man make them toys And the man make everything Everything he can You know that man makes money To buy James Brown, and it's the man. man. Wat? Nou, en dat was het hoor. Twee mannen drie <laughs> ja. weken lang op een boot. Ja, dat was, was wel een beetje testosteron. Er kwam die. iemand aan boord op een gegeven moment, die zei van... Wat ruikt het hier? Ja, Echt als oh, zo'n ja. studentenhuis ja. achter. Dat hadden we helemaal niet door. Ja. Wij dachten van, nou, het, zal het was best een fris bootje volgens nou, mij. Nou, En we kregen nog uh, na afloop de complimenten van de verhuurder. Dat Op Facebook zo, staan ze, die complimentjes. Dat we zo netjes hebben achtergelaten. Ja, dus dat zal het ook wel zo zijn. Facebook.com slash de schippers van BNN. Dat is ons internetadres. En uh, nou, dan kun je ook allemaal leuke filmpjes bekijken. Uh, en foto's. Foto's van ons in een sluis bijvoorbeeld. Oeh. Ja, het was wel leuk. Het was wel spannend de eerste keer sluis. En we waren ook stoer wel in die sluis. Ja. Als je die foto's zet. <laughs> <laughs> nou, we deden het best relaxed allemaal. Welke sluis vond jij het, het, het lastigst? Ik denk toch de, ja, ik denk, ja, heel makkelijk de eerste. Omdat je echt geen idee hebt wat ik kan verwachten wat er komt. Dus dat vond ik wel... En uh, er was nogal een sluis. Ik vond Blokzeil... Ja, ik vond het uh... druk een beetje groot in ja, Blokzeil. Er ja, ja, stonden onder... allemaal mensen langs de kant. Precies. Dan had je zo de wat van bovenaf... en dan gingen mensen ook stoeltjes na naast de sluis neerzetten. Koelboxen, alles. Dan is <laughs> echt een dagje <laughs> maken ze ervan. Alleen maar om lekker te kijken naar de sluis. En dan weet je ook als je in die sluis zit...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 Ja. En net zoals met Formule 1 moet je daar ook het hartstom om lachen, natuurlijk als ja. er een crash is. Maar het is wel een beetje leed voor dat? Ja, dat Ga absoluut. ik even vragen. Ja. Jullie hopen toch stiekem toch ook dat er iets, iets fout gaat? zeker niet. zeker <laughs> niet. U wel, mevrouw? Nee hoor. Meneer? Ja. Wacht u ook op dingen die misgaan? Nee, eigenlijk niet. Jawel. Dat is niet leuk. hè? Want er kan al weinig misgaan, zo, of niet? Ja, nou, ik zag daar net mijn vrouw erin jagen hier de sluis in. Dat kan best wel wat misgaan, hoor. andere kant er weer uit. Hè? Komt u hier vaak om te kijken? Uh, geregeld, ja. ja. Zit u dan ook wel eens op zo'n stoeltje? In? Want dat zagen we gisteren allemaal op die nee, nee, nee. stoeltjes. Nee, die wachten dus wel ergens op, hè? Ja. Heeft u uw boot nou precies zo neergelegd dat u lekker kunt kijken naar de sluis? Ja. Ja. ja, dat was wel de bedoeling. Ja, we liggen hier heerlijk. Het is altijd feest bij de sluizen dat weet je. Ja, ja want er kan best nog wel eens wat misgaan. Is het een beetje leedvermaak om te kijken wat er allemaal misgaat? Nou, leedvermaak uh, min of meer wel een beetje natuurlijk. Want... Het is uh, altijd leuk om te zien wat er binnenkomt... en eens uh, even te kijken waar de fouten zitten en waar ze ruzie maken. Of want er, gaat, want er wordt veel ruzie gemaakt, hè, daar? Af en toe wel. ja. ja. gisteren zaten ook echt mensen op klapstoeltjes met coolboxen gewoon echt de hele ja, middag te kijken daar uh, op die bankjes en die zitten daar uh, een eten te eten. Ja, want ja. Dan denk je dat die pannenkoekjes zo lopen daar. Gewoon om aan die sluizen te zitten. Die maak je er echt een uitje van, sommige ja. mensen. Ja, dat klopt. Nou, we hopen dat er vandaag nog lekker veel misgaat. Hey, wij gaan ja. er zo meteen doorheen, hè, dus je kunt, uh, oh Dan wacht kijken. ik dat even af. Dan ja. wordt het feest natuurlijk. Ja. <laughs> that I believe hey, hey, me a picture that I It's that I won't. Do. de dag uh, nog gekeken bij die sluis. Lekker met je staren en zo. En het ging, er ging nog veel meer dingen misgelukt. Oh, <laughs> Daarna hebben we even uh, op dat terras gezeten, wat ook bij die sluis zat. Hebben we nog wat biertjes gedronken en uh, wat mosseltjes gegeten. En op een gegeven moment moesten we weer terug. Want er uh, nou, nou, moest een uitzending worden gemaakt natuurlijk. Dus we gingen naar de boot terug. En uh, ja, was een beetje... Nee, nou, we, waren gewoon, we waren niet dronken, maar we, waren gewoon, we hadden gewoon een vrolijke dronk. Of zo. Een beetje we hadden welig. een paar wijnjes op, maar ja. vooral had het heel leuk gehad op het, op het... En er zaten heel erg dronken mensen achter ja, ons. Ja, dat was, die hadden ja, ons een ja, beetje aangesloten. Ja, dus lekker zingen zo. en zo. Jij kwam er aanlopen Je ging nee, dan ook tegen zo'n uh, bootje aanzingen. En toen zei ik nog tegen jou, Frank, er zitten misschien wel mensen in te slapen Ik speelde in die boot. zelfs gitaar op een touwen. Op op een, uh, ja, ja, ja. En, en, en jij zei, nee, er zit helemaal geen, zit, natuurlijk zitten daar geen mensen, maar zo'n klein plat ze uh, zeilbootje, wel zei ik toch. En toen riep ineens iemand: Jawel, nou, slaap je wel, mensen! Dat schrok jij een beetje. Het was van, kwart hè? over negen, <laughs> ja, nu. En dat was echt zo'n plat bodempje met een blauwe zeil eroverheen. Ja, dus we gingen maar even slaapliedjes voor ze zien. Ja, girl, girl, girl is misschien wat te up-tempo voor ja. nu. dat Nobody's wife? Michelle. Michelle. Ja, oh ja. Yeah. Wat is. We the... so, looking for. <laughs> ik ken de technische heel goed. Eh. <laughs> uh... uh. Oh, oh, dat is meer jouw straatje. Die. Um, yeah. miracle. A miracle. Miracle. Miracle looking Miracle looking in my life. A miracle miracle, my life. A miracle, my <laughs> miracle. We zijn aan een lopende jukebox. Nog iets anders? Hé, hey, liggen jullie echt al te slapen? Het is super licht buiten nog. Ja, Het uh, is helemaal onder de tien wat hier ligt. Maar jij niet? <laughs> nee. <laughs> maar jullie, Hoe met zoveel daar, liggen jullie daar dan? Eh, uh, met z'n vieren. Wow, dat is echt de helft van ons bootje, Luc. En wij liggen met z'n tweeën en zitten al te zeuren. <laughs> ja. Maar jij zit altijd al een beetje te zeuren. Oké, okay, nog één liedje. ik heb zo. Stap met je voeten op de grond. Ga nu zitten met de zicht. Ga je armen in de lucht. Sta nu op, was een dans. de cabaret Ik Ga naar binnen. Binnen, binnen je ja. hart, binnen je ziel. Slap lekker hè? En de volgende ogen dachten we, nou die, die vrouw moeten we nog heel even aanspreken want waar, wat doet zij met vier kinderen in een boot? Midden in blokcel om kwart over negen al slapen. Uh, we zijn op zoek naar avontuur. Nee, we zijn, wij uh, komen uit perveen varen. Uh, daar hebben we een huisje. En uh, we zijn nu gewoon twee dagen op stap. In, maar dan... in, in, in een boot slapen is leuker dan in een huisje. Wij kwamen hier gisteren aan en, en Frank die zat een beetje te zingen en zo. En uh, daar werden jullie natuurlijk weer wakker van. Maar aan de andere kant, het was ook nog maar negen uur. Ja, precies. Maar ja, dat moet je in Blokzeil. Heb jij iets ontdekt? Nee, ja, wij zaten nee. daar een beetje in de kroeg. Maar ja, ga je gaat met kinderen van onder de tien natuurlijk niet naartoe. Maar ja. je, heb je dan niet liever als je dan... Dan ligt ernaast je zo'n enorme grote zeilboot. Ja, die zitten daar lekker mee. Ja, ik jullie klagen dat jullie uh, weinig ruimte hadden. We ja. Wel, met z'n tweeën in deze boot is al, toch... Uh, al bijna drie weken erop. Behoorlijk comfortabel, toch? Ja. ja, ja, ja, ja. In vergelijking met dit wel. Nou, dankjewel. Ja, geen dank. Uh, Goede vaart. Um, we voeren verder naar, uh, naar brug. We hebben nog een leuke avond gehad met Jan. Oh, de, de, Jan de Barman. De barman ja, die ons lekker biertjes heeft gegeven, ook weer. We hebben echt veel gedronken, Luc. Ja, vooral die avond. Maar niet, niet steeds of, of één keer in de week een, heel, een hele hoeveelheid, maar gewoon gewoon heel gemiddeld, ja. ja. Maar gewoon lekker. De sterkste, eigenlijk. Ja. <laughs> en daarna, na echt de brug, uh, was ons laatste tocht. Uh, gingen we naar Sneek en uh, nou, we voeren weg, We waren nog bijna het, uh, de stroomdraad vergeten uit de uit, uit stopcontact kwam door de vorige avond. Hè? Ja, precies. Dus we hadden een beetje concentratiegebrek, maar ook die laatste keer ging wel weer uh, wel weer goed. En uh, nou, toen hebben we hebben weer in de thuishaven aangelegd. En toen was Kim onze boot weer thuis. En uh, ik miste nu toch wel een beetje al, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ik mis het, mis het waterleven een beetje. Het knussen mis je misschien ja, een beetje. Ja. En uh, dat was meteen de eerste dag van uh, de Sneekweek. Dus we dachten even kijken hoe het is ah. in de stad. <lacht> Sneek, Frank. Nou, dolletjes. We hebben het gehaald, hè? Ja, nee, dat is, dat is wel inderdaad. Kloptje op elkaar schouder. Dankjewel, je ja, ook. Drie weken lang op de boot. En nu op de Sneekweek. Ja. Moet nog een beetje loskomen denk <laughs> Het is niet heel druk nog. Nee. Vrijdagmiddag. Ah, volgens mij, want we hebben wat havenmeesters gesproken en mensen op het water. Moet de Sneekweek wel echt het sumum zijn van watersporters en liefhebbers? Sumum? Het sumum. Ken je dat woord niet? Nee. Zeg niet? Het woord niet, nee. Sumum. Sumum wel. Sumum bedoel ik. <laughs> Hallo. Goeiedag. We zijn van BNN. Super. En wij vragen ons af wat nou echt te gek is om uh, met de Sneekweek mee te maken. Nou ja, het verhaal. Zeilen. kermis, het feestavond vanavond. Ja. Vuurwerk. En die, zit, die zit hier op de, op de, bij de brug te wachten. Als brugwachter brug natuurlijk. Ja, ja. Hoeveel, komen, hoeveel schepen gaan hier langskomen? Dan komen er tijd. Nou, ik had uh, woensdag had ik alleen op een middag 133, gisteren 153. Dus overdag, uh, overdag is het zeilen. En, uh, met surfen s'avonds uh, de kroegen. Ja, want uh, wij nog hoor... een paar dagen of, uh... Ja, nog, nog een weekendje. Ah, okay, we nou... horen ook al dat het draait om het zeilen, maar eigenlijk draait het natuurlijk niet het echt om het, om het zeilen. Het... Ja. ja, nou dat is wel een belangrijk onderdeel. Ja. Ja. Dat, uh... Er zijn een heleboel kroegen open. Ja, het <laughs> gaat hier om de kroegen. Waar moeten we echt naartoe met de Sneekweek? Er zijn een paar dingen. Natuurlijk straks hier de opening op de Kolk. En verder in de binnenstad, de muziek en zo. Naar de, na de, heet dat het oude vat? De winterkamp. Het oude vat? Een van de oudste cafés van Sneek. Oké, okay, de het oudste café van Sneek. Ja. Ja. Nou, de oudste weet ik niet, maar een van de oudste. Oké. Okay. is altijd muziek zo in deze tijd. is uh, heel leuk om heen te gaan. Starteiland. Start start starteiland ja, start ja, is toch? echt heel erg leuk. Wat is een starteiland dan? Uh, dat is een eiland. Uh, Lekker <laughs> <Sneken> meer. <laughs> uh, daar is zeg maar een tentfeest heb je daar. Oké. Okay. Ja. En waarom heet dat? Is dat is de uh, plek waar de boten vertrekken en zo. Nee, nee, nee. nee, nee, ik oude... nee. Ja. De dan ja, met al wedstrijden. Ja, met wedstrijden. Oké, okay, maar s'avonds is dat zeg maar een feesteiland. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Dat is een eiland waar iedereen samenkomt volgens mij. En waar, volgens mij zijn, zijn er een boel uh, bootjes ook daar. En, uh... en s'avonds wordt er gedronken. Ja. Wij wonen in Sneek. Oh, dan hebben jullie vast wel een goede tip voor ons waar wij het feest moeten vieren vanavond. Waar jullie het feest moeten vieren, bij de Kolk denk ik. Wat is ja, de dat? Wat, wat gebeurt daar dan? Ja muziek en daarna moet je hier op de zijn, zijn. Daar is nog veel meer muziek en dan is het, het meest gezellig. En dan? En de Sneekweekhit om niet te vergeten. Oh wat is ah, de deze? Wat is de -hit? Ja, Hij heet Hassa in de Sneekweek. Kan je een stukje doen? Nee, ja, ik doe met je mee. Nee. Ik doe echt met je mee. Nee nee nee. nee. Ik, ik doe niet stukken. Hassa. Hassa in de Sneekweek. Er wordt vooral heel veel gedronken en gezoend en zo. Ja ja. ja. Nou ja, gezond dat weet ik niet. Vooral veel genoeg. Ik door de zeilballetjes, maar. Er uh, door... ja, zijn er veel zeilballetjes. Nou ja, ja, genoeg. Kijk, maar naast is dat patras. Zeilballen laat je horen. allemaal toeristen zijn het hier. Schrikkelijk, hè? Ja. ja. Okay. ja dus wat echt? kunnen we verwachten nog weer? Heel veel drukte. Gezelligheid, muziek, drank. Ja, wat nog meer. Niks, verder niks. Het is echt vooral gezellig. dat. Ja, vooral drank. Oh, ene. Hey, er is iets wat je doet met mij.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 Je bent degene die zo lekker lacht Ah Diana, Diana m'n schat oh, oh, oh, oh, oh. oh Diana Ik wil je hebben voor mezelf en jij Laat me voelen als een miljoen. Zo vind ik voor kinderen een ijs en een tuin Met jou alleen, Oh ben Oh Diana Ik weet het zeker sinds je naar me kijkt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 Dan blijft nog één ding over, Frank, van onze reis. En de namelijk de grande finale van de opdrachten. Uiteindelijk won ik de opdrachten. Het werd 4 uh, tegen 3. Dik verdiend, als je het aan mij vraagt. En dus ja. moest jij gekilhaald worden. Nou, ik heb je net iets grammen laten zien op mijn rug. Ja. We zijn nu een week verder, een beetje, hè? Ik heb toch een beetje medelijden met je, maar ik vind aan de andere kant... was het echt wel echt hilarisch. Toen jij daar onder die boot <laughs> doorging met dat touw in je enkels. Nou, luister mee. Oh, Hoe is het, Frank? Ja. Gaat het goed? Nee. Hoezo nee? Ja, die boot is fucking, uh, die ligt fucking diep, joh. <laughs> nou, je was gekielhaald. Heb je er zin in? Dat denk je zelf. Maar ja, je hebt de opdrachten verloren. Ja, die klote snorren wilden er niet af. <laughs> goed, ik heb hier een, uh, een tros voor je. Ja, even, uh... Er zit een lus aan. En aan die lus, die moet je bevestigen aan je enkel. Zo? Ja, je moet zo om je enkel. Ik sla er nog een keer omheen. Ja. Dat hij, niet, dat hij niet losgaat natuurlijk. Oké. Okay. Nou, ik ga naar de andere kant toe. Trek je hem eronder door? En dan trek ik je eronder door hoor. Oké, okay. Oké, ik ga op drie. Dus één, ik twee... Je ga wel een beetje door hè, anders ben ik heel lang onder water. Ja, ja, komt helemaal goed. Hij is uh, drie meter breed, komt helemaal goed. Oké. Okay. Okay. op drie hè. Ja. Eén. Twee. Drie. Hup. Oh. Oh. Oh. Oh. God, oh. Gaat hij goed? Hoe was het? Te gek! Ja, het ging wel heel snel, dus dat scheelde. Gefeliciteerd! Nou, jij gefeliciteerd! Ah. Oh. Er doet allemaal water in mijn neus, man. Ik ga eruit. Yo, lekker douchen. Ja. En zo komen we bij het einde van onze reis. Frank, ik, uh, ik ben er klaar mee. Het zit erop, het reisje. Een reisje langs de Rijn. Huppakee. Op naar volgend jaar. Dan gaan we met de Hoofcraft. Of ja, de leuks. Zeppelin. Zeppelin is ook leuk. Ja. Ter land te zeeën in de lucht. <laughs> ja, dat is al goed. Ja. Nou, Wie weet, volgend jaar. Volgende week is er weer een normale 4-7. Met alle normale dingen. Ook voetbalcompetities begonnen. Ferdinand is er dan weer. Pieter Derks met de column. Allemaal dat soort dingen. Zometeen veel plezier met Dit is de Zondag. En nog een heel fijn weekend. Doei. Moet je kijken. Leeg. Helemaal leeg.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 Dit is Radio 1.